12 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag. PvdA-leden stemmen over regeerakkoord. nag regels nadelig bij verhuizing, zegt Vereniging eigenhuis. En de FNV roept het nieuwe kabinet op om de WW niet te versoberen. Het weer, af en toe een bui en een graad of 8, staat een stevige zuidwestenwind. Vanavond wordt het vanuit het zuiden op de meeste plekken droog. Morgen dan eerst droog, maar in de tweede helft van de middag vanuit het zuidwesten regen. Het wordt dan een graad of 9. De PVDA-leden zijn in Den Bos bij elkaar voor een formatiecongres. Het is de bedoeling dat het congres instemt met het eindresultaat van de onderhandelingen over de kabinetsformatie en met regeringsdeelname. Wilco Boom is in Den Bosch waar het congres net is begonnen. Bij beoogd coalitiepartner VVD is de inkomensafhankelijke zorgpremie het onderwerp Wilco. Hoe is dat bij de PvdA? Nou, die zorgpremie begint bij de PvdA ook langzamerhand wel een discussieonderwerp te worden. Want er zijn toch steeds meer leden die zich zorgen beginnen te maken over de inkomensgevolgen voor de middengroepen. Maar het is bepaald niet zo als bij de VVD, waar die volledig uh, in rep en roer is uh, over de gevolgen van die zorgpremie. Uh, bij de Partij van Arbeid wel zorgen erover. Um... Maar in het algemeen toch tevredenheid over dat regeerakkoord. Zoveel tevredenheid zelfs dat partijvoorzitter Hans Pekman vanochtend in het Algemeen Dagblad zei... dat nivelleren wat hem betreft een feest is. Nou, een uitspraak die bij de VVD natuurlijk niet zo goed valt. Maar volgens Pekman is het wel degelijk terecht dat hij dat zei. Want daar is volgens hem alle reden toe. Vertelde hij net in een toelichting.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 Uh, maar ik vind het wel belangrijk van de sociaal-democratie... dat we niet doorgaan met de inkomensverschillen iedere keer weer vergroten in dit land. Maar u zei niet is een feest. Nou ja, ik vond het gewoon. Ik, ik weet nog hoe ik opgroeide als klein jongetje en dat wij het iedere keer armer kregen thuis. En dat was onze verwachting toen naar Joop de Nijl. Uh, bij mij thuis. Toen was ik 6, 7 en dat ging zo een tijdje door. Uh, en ik vond het heel belangrijk als er dan een politieke partij ook een keertje nadacht over de mensen die aan de onderkant zitten. Dat die er wat mee bij krijgen. En dat gaat ook over mensen met hele normale salarissen. En die hebben de laatste jaren gewoon echt heel veel ingeleverd. En daarom is nivelleren een feest? Ik ben er heel blij mee dat we eindelijk weer uh, nivelleren in Nederland. In plaats van het automatisme waardoor doorgaat dat de mensen die het het beste voor elkaar hebben steeds maar rijker worden in dit land. Denkt u dat het een handige uitspraak was in de richting van de VVD? Uw nieuwe coalitiepartner die nu een beetje op ontploffen staat als gevolg van de... Uh, invoering van de inkomensafhankelijke zorgpremie? Ik heb volgens mij ook gezegd in datzelfde stuk dat we pijn met elkaar moeten delen. Omdat je moet verdiepen in wat de tegenstander belangrijk vindt. Dus dat vind ik ook echt oprecht. Maar dat opslaat toch niet zeg maar, dat ik een keertje gewoon blij mag zijn... met iets wat we bereiken met elkaar. want we worden wel heel erg krampachtig. Feit is, u, u moet die verstandhoudingen in die coalitie toch een beetje goed zien te houden. En dit was olie op het vuur in plaats van op de, de golf. Nou ja, maar we moeten allemaal tegen een stootje kunnen. We gaan, de komende jaren worden er heel veel moeilijke dingen gedaan. Uh, ook voor ons hoor, als Partij van de Arbeid. Hier zijn ook heel veel leden die met heel veel punten die, uh, die wij hebben toegegeven aan de VVD uh, iets meer. Ja, die hebben er heel veel moeite mee. En ook dat moeten we vertellen met elkaar. Ja, Hans Pekman, voorzitter van de Partij van de Arbeid. Die het dus nog steeds alleszins verdedigbaar vindt, dat regeerakkoord. En uh, Niveleer is wat hem betreft ook uh, vandaag nog steeds een feest. Uh, wat de VVD daar ook van vindt. Nou, hier op het congres uh, wel degelijk zorgen dus over die zorgpremie. Maar ook over andere onderwerpen. De bekorting van de WW-duur bijvoorbeeld. De bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking. Dat ligt veel PvdA-leden allemaal zwaar op de maag. Maar niet zo zwaar dat we er rekening mee moeten gaan houden... dat het congres nee gaat zeggen tegen het regeerakkoord. Want dat is toch wel heel onwaarschijnlijk. Aan het eind van de middag gaat hier het uh, licht naar alle verwachting... gewoon op groen voor het kabinet Rutte 2 met Diederik Samson als partijleider in de Tweede Kamer. Wilco Boom vanuit Den Bosch. Ja, dan een ander puinpunt voor de VVD, de hypotheekrenteaftrek. Na nu zou blijken, de VVD-top heeft op de ochtend van de Tweede Kamerverkiezingen besloten... om een beperking van die hypotheekrenteaftrek te accepteren.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 Op de A28 bij Bijlen heeft er lange file gestaan... omdat de weg was geblokkeerd door een groot transport. Een oplegger met daarop een luchtfilterinstallatie... paste niet onder een viaduct door. Het filterhuis van 20 ton moest met een kraan... over het viaduct heen worden getild. Volgens het transportbedrijf was dat van tevoren zo gepland. De hijskraan stond al klaar. Een alternatieve route door het centrum van Bijlen... zou nog meer problemen hebben opgeleverd. De installatie was bestemd voor zuivelbedrijf Friesland Campina in Bijlen. In Peking zijn extreme veiligheidsmaatregelen van kracht vanwege het congres van de communistische partij dat donderdag begint. De Chinese autoriteiten zijn bang dat activisten de aandacht willen vestigen op misstanden. Daarom zijn allerlei middelen waarmee ze dat zouden kunnen doen geblokkeerd. Zo hebben alle postduiven in Peking huisarrest gekregen en moeten alle bussen en taxis hun ramen dicht houden zodat er geen pamfletten naar buiten kunnen worden gegooid. Ook hebben de speelgoedwinkels alle radiografisch bestuurbare vliegtuigjes uit de schappen gehaald. Op het partijcongres in Peking wordt president Hu Jintao... opgevolgd door vicepresident Xi Jinping. Op dit moment vindt er een grote rampoefening plaats... op de Maasvlakte bij Rotterdam. Teams uit verschillende EU-landen zijn bezig... de gevolgen van een aardbeving en een tsunami te bestrijden. En net als in Japan is er ook een probleem met besmetting. Zag verslaggever Roel Pauw. What is going on? I don't speak English. One of you, English? <laughs> Tank and water. De Poolse brandweermannen sluiten een slang aan op een brandweerkraan. Uh, and then de uh, decontamination people from... From the boat? Yes, yes, yes. Ah. Het water hebben ze nodig voor de ontsmetting van de passagiers van een boot die net de haven binnen is gelopen. The firefighter in Poland is a chemical team, Katowice. Ze zijn... Uh... De specialisten op het gebied van chemicaliën van het brandweerkorps van Katowice in Polen. In de haven ligt een oude roestige boot met uh, iets van 20, 30 mensen erop. En die willen van boord, dat is uh, wel duidelijk. Maar het lijkt erop dat ze een of andere chemische besmetting hebben opgelopen. En dat moet eerst worden uitgezocht. Ja. Dat is de taak van de Poolse brandweerlieden... die nu al hun spullen in stelling brengen om dat te gaan doen. Kom down, calm down. Oké? Okay. Our equipment is, is here for a few minutes. A few minutes. He is making a huge mistake. Jens Paul Matze van de organisatie ziet dat de Polen het niet heel erg goed aanpakken op dit moment. In plaats van te proberen de gemoederen te bedaren... Spannen ze een rood-wit lint. We werpen zo een blokkade op tussen de mensen op het schip en de hulpverleners. Nou, ze starten escalating. Nou, dan heeft het toch anderhalf, misschien zelfs twee uur geduurd voordat het eerste slachtoffer van boord is gehaald. Ga je zo ademen? Ja. Oké. Okay. Wat heb ik voor pols bij jou? Normaal? Okay. Normaal. Oké. Het was lang wachten, maar dan is het opeens ontzettend druk. Slachtoffers die zelf nog kunnen lopen krijgen instructies over wat te doen. Neus snuiten, mondkapje voor. En dan is het één tent verder onder de douche. En aan het eind van de wasstraat. Kledingpakket afdrogen en Sport. Een topper vanavond in de Amsterdam Arena. Ajax tegen Vitesse, de nummer 3 tegen de nummer 4. En dat het goed gaat met Vitesse blijkt ook wel uit het feit dat spelers uit Arnhem zomaar een telefoontje kunnen krijgen van bonscoach Louis van Gaal. En die nam de 19-jarige Marco van Ginko namelijk op in zijn voorselectie. Van Ginko was blijven gast. Ja, voor mezelf heel mooi. En uh, ja, ook voor de club denk ik. Hoop reacties gehad, hoop leuke reacties gehad. Dus. Uh... Jeugdtrainers, uh, mensen uit Scherpenzeel. Ja, ook ja, een hele hoop vrienden, heel veel ja, kennis uit Scherpenzeel. Klein dorp, dus uh, ja, iedereen die, uh, die feliciteert me dan wel. En dat is ook wel leuk. Ze, ze leven nog altijd met me mee. En ook een hoop jongens van de club, een hoop uh, oud-teamgenoten. Dus dat is wel leuk, ja. Zijn jullie nog op een bepaalde manier bang voor Ajax dit weekend? Nou, wij zijn voor niemand bang. Ja, Ajax is toch altijd nog Ajax? Of is die status wel verdwenen en is jullie eigen status misschien wel gegroeid? Nou, die staat van Ajax is niet verdwenen. Uh, ja, Ajax is een grote club, grote historie. En we zijn al uh, ja, twee jaar achter elkaar uh, kampioen geworden. En we spelen ook uit bij hun, dus uh, ja, het wordt een lastige wedstrijd. Maar uh, ja, ik denk dat uh, Vitesse wel aan het groeien is. En wij gaan er gewoon alles aan doen om, uh, om die wedstrijd te winnen. En, uh, ja, hopelijk kunnen we dat ook doelstellen. Ja. Hoe kijk je naar de serie die eigenlijk vorige week al begon met AZ? En, ja, nu komt uh, Ajax eraan, uh, er komen grote wedstrijden tegen NEC aan... Uh, alle topploegen komen voorbij. Klopt, ja. Dit is wel de periode, hè? Ja, inderdaad, een belangrijke periode. Een belangrijke wedstrijden tegen uh, ja, toch wel de toppers uh, ja, uit de Eredivisie. En uh, ja, daar staat ook nog de derby tegen, tegen op programma Dus uh, het zijn inderdaad uh, voor ons hele belangrijke wedstrijden, ja. Marco van Ginkel was dat van Vitesse in gesprek met Ragnar Niemeijer. Hockey dan. Jan Albers blijft in het hoofdbestuur... van de Internationale Hockeyfederatie. De huidige voorzitter van de Nederlandse Hockeybond... werd tijdens de Algemene Ledenvergadering in Kuala Lumpur... herkozen tot lid van de Executive Board voor een periode van vier jaar. Albers zit al sinds 2008 in het FIH-bestuur. Verkeersinformatie bij de AWB Erwin De Hart. Er was een ongeluk gebeurd op de A2 Utrecht richting Den Bosch... En daardoor een file tussen Afrit Geldermas en Waardenburg van 5 kilometer. Er zijn dan ook twee rijstroken dicht. Op de A16 Breda richting Rotterdam was ook een ongeluk gebeurd bij de Van Brien de Noordbrug. Er staat 3 kilometer file tussen knopend Ridderkerk en Afrit Rotterdam Centrum. De weg is daar weer vrij. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle staat een file van 2 kilometer tussen Amersfoort en knopend Hoevenlaken. En dat komt door werkzaamheden. Het belangrijkste nieuws. PvdA-leden stemmen vanmiddag in Den Bosch op het formatiecongres over het regierakkoord. De vereniging Eigen Huis zegt dat de NHG-regels nadelig uitpakken bij een verhuizing. De maatregelen betekenen volgens de vereniging een nieuw slot op de woningmarkt. En de vakcentrale FNV roept het nieuwe kabinet op om de WW niet te versoberen. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen het onderzoeksprogramma Argos.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 De laatste dagen is er veel rumoer geweest over de verhoging van de zorgpremie... en de nivellerende werking die daarvan uitgaat. Daar zullen ze bij de PvdA niet veel moeite mee hebben. Want al is dus Hans Pekman, nivelleren is een feest. Maar er werd ook nog iets anders geregeld... tijdens het partijtje kwartetten tussen Rutte en Samson. En dat is iets waar de PvdA-achterban traditioneel meer moeite mee heeft. De aanschaf van de Joint Strike Fighter. Het toestel is inmiddels zo duur geworden... dat het hele defensieapparaat op de schop moet als de regering het aanschaft. Straks een gesprek over de JSF en de huidige kabinetsformatie... met Jan Pronk, voormalig minister van Ontwikkelingssamenwerking. Maar eerst de reportage. Misschien zijn er nog PvdA-congresgangers... die kans zien te luisteren naar wat Argos heeft uitgezocht. Kijken of ze dan nog zo blij zijn met het regeerakkoord. Meneer van der Staaij. Over de JSF nog even. Begrijp ik het goed dat alles wat nu loopt rond de JSF gaat gewoon door. Instappen was niet zo'n verstandig idee. Maar eruitstappen blijkt nog onverstandiger te zijn. Tien jaar nadat je er ooit bent ingestapt. Dus dat loopt door. Helder antwoord, test en ontwikkelfase gaat door. Dan heb ik er verder wel goede moed op. Dan volgen we gewoon de lijn dat de PvdA-fractie in oppositietijd tegen is... en in regeringstijd steunt. Ja, voorzitter. We zullen zien hoe dat zich straks ontwikkelt. Diederik Samsom, deze week in de Tweede Kamer... in debat met Kees van der Staaij van de SGP. Het kabinet van Samsom en Rutte gaat door met de JSF. Zo staat het in het regeerakkoord. Gebaseerd op een recent rapport van de Rekenkamer... waarin geconcludeerd wordt dat het huidige budget... voor de aanschaf van de toestellen ontoereikend is... maar dat stoppen met de JSF duurder is dan doorgaan. Tien jaar lang al zorgt het besluit over de aanschaf van de Joint Strike Fighter... voor heftig politiek debat. Politieke spanning vooral binnen de PvdA. Die partij lijkt in meerderheid tegen de JSF. Maar als een kabinet in de afgelopen jaren een besluit nam... om voorlopig toch maar mee te doen met de ontwikkeling... of de aanschaf van een testvliegtuig... dan zat diezelfde PvdA bijna steeds in de regering. Zijn ze er nu voor of zijn ze er tegen? Argos met stoppen en doorgaan. Een onderzoek naar de moeizame verhouding tussen de P van de A en een duur vliegtuig. Uh, ik vind het knap dat u te pakken heeft gekregen. Ja, want het is niet openbaar. Dus. Nee, het is, het is niet openbaar. We hebben het gemaakt, We hebben het dan de partij aangeboden, aan de fractie aangeboden. Harry van den Berg voor de VPRO Radio op 25 januari 2002. Wij beschikten toen over een intern rapport van de PvdA... over de aanschaf van een nieuw vliegtuig als vervanging van de F-16. Toen al was dat gevoelig materiaal... waarvan de partij liever niet had dat het naar buiten kwam. Van den Berg was voorzitter van een adviescommissie... en hij was graag bereid de conclusies van zijn commissie toe te lichten... aan interviewer Gerard Legebeke. De conclusie van uw rapport is toch eigenlijk dat je... Op dit moment moet kiezen voor de joint strike fight als opvolger van de F16. En dat was natuurlijk niet de standpunt van de Partij van de Arbeid-fractie op. Ja, dit maar moment. ik, ik, ik, ja. ik zou zeggen, ik ben er in de eerste plaats niet voor om om politiek te bedrijven. Dat moet Frans Timmermans doen en anderen. Dan moeten we dat maar op hun wijze doen. Ik, ik ben ervoor dat er op gedegen wijze wordt nagedacht. Mm -hmm. En als ik u enigszins uh, mag corrigeren... als ik die vrijheid mag nemen... de conclusies zijn twee herlei. Er hoeft geen beslissing genomen te worden. Nee. Dat is niet nodig, want een hele hoop redenen die erin staan. Twee, je kunt niet ontkennen dat er industriële belangen zijn. Ja. En drie, laat ik het keihard zeggen... Uh, hebben wij gezegd overweeg als de prijs voor de industrie hoog genoeg is, overweeg om het te doen. De verdeeldheid binnen de PvdA was er al vanaf het begin. In de fractie was de weerstand groot, maar deze speciale partijcommissie adviseerde om het wel te doen. Dat speelde in januari 2002, het laatste jaar van het tweede Paarse kabinet. Een maand later, op 8 februari 2002, maakte premier Kok het besluit van het kabinet bekend. Ja, doorslag geeft dat uh, de JSF duidelijk de beste kandidaat is... met de beste papieren voor de vervanging TZT van de F-16. Achter dat besluit zat een bewogen vergadering van het kabinet. Jan Pronk zat in dat kabinet en bij die vergadering. Hij was minister van Vrom en prominent tegenstander van de JSF. We hebben in februari 2002 een duidelijk besluit genomen. We gaan meewerken aan de ontwikkeling hè, van de JSF. We stappen daarin, dat was een duidelijk besluit. Ik was Voor van mening, 800 eh, miljoen euro? Ja, ik was van mening dat als je dat doet, dan is het dus heel moeilijk om later je daar weer aan te, aan, aan te onttrekken. Formeel heeft ook het kabinet van destijds dus niet beslist om de DSF aan te schaffen. Toch, toch is dat voor buitenstaande ook raar. Als je nu naar die discussie kijkt, D66 is heel kritisch, de Partij van de is heel kritisch. Uh, u bent heel kritisch. Uh, u alle drie zat toen in dat kabinet, waren toen het Paarse kabinet. Hè? U had echt duidelijk de meerderheid in dat kabinet. Waarom is dan toch toen door het kabinet kok het licht op groen gezet om mee te doen met die ontwikkeling? Ja. Nou, De meerderheid van het kabinet uh, was... Of een voorstander hiervan. Dus we hebben wel behoorlijk gediscussieerd. Maar die discussie ging. Uh, A, natuurlijk vooral om de, de financiële en de werkgelegenheidskant. Uh, ik kreeg... dat, dat was belangrijk voor Kok bijvoorbeeld? Ja, dat was belangrijk voor Kok. Vakbeweging en uh, vakbewegingen, bedrijfsleven waren het met elkaar eens. En zijn toen ook bij de premier op bezoek gegaan. En hebben toen uh, daar versterkt voor gepleit. Pronk doelt hier op een bezoekje in januari 2002... van toenmalig vakbondsvoorzitter Lodewijk de Waal... en toenmalig werkgeversvoorzitter Jacques Schrave. Die vertelt daarover in een uitzending van Caro's Reporter in 2008. Ik ben samen met uh, Lodewijk de Waal, toen voorzitter van het FNV... Ben ik naar premier kok gegaan en hebben we daar onze zaak bepleit... Ja, wij waren voor werkgelegenheid en innovatie eh, niet voor straaljagers... maar als er toch een straaljager gekocht wordt, ja... dan maar degene waar de meeste werkgelegenheid en innovatie aan verbonden was. Hoe cruciaal is dat bezoek van u en de Waal aan premier Kok geweest? Nou, ik denk dat het redelijk cruciaal was. Ik denk dat kort daarna een, uh, een beslissing genomen is... Die financiële werkgelegenheidsargumenten speelden bij vele collega's een heel belangrijke rol. Ik had weinig steun voor mijn argumenten die gebaseerd waren op de aard van toekomstige conflicten in de wereld. Dus ik heb dat gewoon verloren en uiteindelijk me daarmee bij neergelegd. En u was, u kabinet, was ook niet binnen de Binnen het kabinet he? waren er ook enkele anderen die, uh, die ook kritische kanttekeningen hebben. Ze moeten er zelf maar vooruit komen, want ik spreek niet over situaties binnen, uh, binnen het, het kabinet. Ik heb van iemand die toen in het kabinet zat wel eens gehoord... dat de emoties toen hoog opliepen. Dat u uh, op een gegeven moment een schorsing van de vergadering wilde... dat er niet mee ingestemd is. En dat u boos weggelopen bent ook bij dat kabinetsberaad. Ik heb wel een schorsing gevraagd van de beraadslagingen. Ja, dat klopt. Dit was een schorsingsverzoek dat ik persoonlijk vroeg. En het werd niet gehonoreerd. En dat, uh, de premier heeft het recht daartoe. Ja, maar waarom wilde u eigenlijk schorsen? Wat, wat was u van plan dan in die tijd dat het geschorst werd om, om wat te doen? Nou, oh, onderling beraad. Met de PvdA wensleden? Ja, onderling beraad. Maar goed, het werd niet toegestaan. In de uitzending van Reporter vertelde D66-minister Laurens-Jan Brinkhorst dat hij pronk steunde in zijn verzet tegen de JSF. We hebben tegengestemd en we hebben aantekening gevraagd, dus normaal ben ik ook niet iemand die uit het uh, beraad... Uh, maar dat heb ik dus gedaan, en die aantekening is bekend. De enige collega uh, die dat ook heeft gedaan, is de heer Pronk geweest. Met de tegenstemmen van Brinkhorst en Pronk... besluit het kabinet Kok in januari 2002... om mee te doen met de ontwikkelingsfase van de JSF. Dat kost 800 miljoen dollar... Formeel betekent dat niet dat Nederland verplicht is om het toestel aan te schaffen. Maar staatssecretaris van Defensie van Hoofd laat op de dag van de beslissing geen twijfel bestaan... over wat het meedoen aan de ontwikkelingsfase betekent. Het is zo dat wanneer je dat bedrag, wat u ook noemt, daarin gaat stoppen... wanneer je de Nederlandse industrie daarin positioneert dan ligt het niet voor de hand om over vier, vijf jaar... wanneer we echt besluiten moeten nemen over de aanschaf... om dan ineens heel wat anders te gaan doen. Met andere woorden, de facto betekent het meedoen aan de ontwikkeling... dat je straks ook de JSF zult gaan kopen. Die 800 miljoen dollar die Nederland moet betalen... om mee te mogen doen met het ontwikkelen van de JSF... met de zogeheten SDD-fase, is eigenlijk een investering. Dat geld zou weer terugverdiend worden door Nederlandse bedrijven... die mee mogen dingen naar werk voor de JSF. En dat was een belangrijk argument, vertelde werkgeversvoorzitter Jacques Schraven in Reporter. Ze moeten niet vergeten dat de politiek in die tijd alleen maar overtuigd kon worden... om de beslissing te nemen die ze hebben genomen... als de Nederlandse overheid, en de Nederlandse belastingbetaler, zoals werd gezegd, het geen cent zou kosten. Uit die uitzending van Reporter bleek ook dat ambtenaren toen al wisten... dat die 800 miljoen niet zou worden terugverdiend. Reporter beschikt over een intern document uit 2003 van het ministerie van Economische Zaken. Nederland wist vanaf het begin dat 800 miljoen dollar aan puur SDD-werk onhaalbaar is. Er wordt gerekend met ongeveer 350 miljoen dollar. Dit document is gemaakt in de tijd dat Laurens Jan Brinkhorst minister van Economische Zaken was. Hij reageerde bij de Caro Radio op het nieuws van Reporter. Uh, ik denk dat als iedereen alles geweten had, dan was die beslissing niet zo genomen. Dan was het dus niet doorgegaan, zegt u eigenlijk. Ik denk dat als al deze feiten op tafel waren gekomen, uh, dat de, de druk om nee te zeggen veel groter was geworden. Ja. Het kabinet Kok besloot in januari 2002 te beginnen met de JSF. Maar wat zou de Tweede Kamer daarvan vinden? Algemeen was bekend dat binnen de PvdA-fractie grote tegenstand bestond. Ferry Mingelen, in Den Haag Vandaag, van 2 april 2002. De PvdA-fractie in de Tweede Kamer die zoekt een moeizame politieke uitweg uit het JSF-probleem. Het kabinet heeft besloten om voor 800 miljoen euro deel te nemen... in de ontwikkeling van die nieuwe Amerikaanse straaljager. En dan moet hij natuurlijk op den duur ook de F-16, de Nederlandse F-16, gaan opvolgen. Dat is logisch. De PvdA-fractie is echter zeer verdeeld over deze deal. Als de PvdA tegenstemt, is er geen Kamermeerderheid voor het besluit. Maar dan is er wel een groot conflict tussen de PvdA... en het kabinet onder leiding van PvdA-premier Kok. En om dat conflict te voorkomen, zoekt de PvdA nu een uitweg. In de beste Nederlandse koopmanstraditie, wel kijken, maar niet kopen. Om precies te zijn, de PvdA overweegt... om wel te beginnen met meedoen aan die ontwikkeling maar dan over een paar jaar, twee, drie jaar te bekijken... of het allemaal wel goed loopt en dan pas te besluiten of men doorgaat... en dan pas te besluiten of die straaljager ook echt gekocht gaat worden. Frans Timmermans was toen de defensiewoordvoerder voor de PvdA. Wij willen niet dat uh, industriële participatie uh, in het JSF-programma... nu leidt tot een automatische keuze voor de JSF als opvolger van de F-16. Dat is het probleem waar we geconfronteerd zijn. Ook zijn toenmalige fractievoorzitter, Ad Melkert, manoeuvreert behoedzaam. Wij hebben steeds gezegd, het kan dus niet zo zijn... dat we de industrie met heel veel geld gaan subsidiëren. En daar moet je dus de risico's van afwegen, daar gaat het in feite om. Nou, u zegt het gaat om heel veel. Is het een, een crisis waard als dat nodig is? Ik, ik ben vreselijk nieuwsgierig, maar ik denk dat we hier... maar eens even een punt moeten zetten voor dit moment. Hè? Het is dan eind maart 2002. De PvdA-fractie moet over 14 dagen weten wat ze gaat doen. Op 2 april worden de twijfelaars in de PvdA-fractie een beetje geholpen door premier Kok. Kok liet een klein beetje ruimte. Uh, het is zo, naarmate je langer in de deelname, uh, in de ontwikkeling participeert, natuurlijk uh, die waarschijnlijkheid dat het uiteindelijk de JSF wordt verder toeneemt. Uh, maar het is niet zo dat uh, we ons uh, volledig bewegingloos daarin uh, bevinden. We hebben dus een zekere beoordelingsruimte in de komende tijd nog uh, ter beschikking. En die ruimte wordt maximaal benut door fractievoorzitter Melkert. Een dag voordat zijn fractie vergadert. We moeten ruimte hebben om uh, uiteindelijk ook nog een andere afweging te maken... als voor de toekomst van de defensieorganisatie dat ook nodig zou zijn. Maar ik vind dat een volgend kabinet wat dat betreft ook de handen vrij moet hebben. En op 9 april 2002 is de PvdA-fractie de eruit. Den Haag vandaag doet verslag. Na heel veel vergaderen is het zover... De PvdA gaat akkoord met deelname aan de ontwikkeling van de nieuwe straaljager. Voorzichtig, maar toch. Als dat nou helemaal sluit en, en iedere cent komt ook terug, dat kunnen we dan vaststellen... Dan zijn de risico's voor de belastingbetaler overzichtelijk en helder. En dan kun je spreken van acceptabele risico's. Dus je dus zou dat kunnen zeggen: de P van de A zegt nu tegen de ESF. ja, mits het kabinet nog een paar vragen kan beantwoorden die wij hebben. Nee, ja, mits de business case sluit. Mits ook inderdaad vaststaat dat de belastingbetaler geen risico's loopt. Een paar dagen later heeft woordvoerder Timmermans. Zelf tegenstander van de aanschaf van de JSF. In een debat in de Tweede Kamer nog enige moeite om toe te geven dat de P van de A akkoord is. Wij gaan niet, als we erin stappen, instappen met het oogmerk om er dan uit te stappen. Zo moet, u, zo moet u het ook niet zien. Het is alleen, je hebt dan de mogelijkheid. Voor ons is, is uh, helder dat één, je kan, er, je kan eruit stappen. Dus dat was de eerste vraag, dat kan. En twee. Uh, dat kost geld, dat weten we nu ook. En dat uh, in onze inschatting gaat dat te veel geld kosten tegen het einde van 2003. Dus de periode die je hebt is wel erg krap, dat uh, moet ik erkennen. De PvdA doet mee met de JSF, maar houdt de mogelijkheid open om niet mee te doen. Woordvoerder Timmermans kon toen nog niet vermoeden... dat de politieke situatie binnen een week totaal zou veranderen. Ik ben tot de slotzoon gekomen dat de ernst van de bevindingen van het NIOD niet zonder politieke consequenties mogen blijven. Derhalve heb ik na zorgvuldige afwegingen besloten mijn ontslag aan te bieden. Het is 16 april 2002. Het kabinet Kok 2 valt over Srebrenica. De stemming in de Tweede Kamer over de JSF moet dan nog steeds plaatsvinden. Maar het kabinet is inmiddels demissionair en er komen nieuwe verkiezingen. Onder die nieuwe verhoudingen verandert het standpunt van de PvdA-fractie. Op 20 april, dus vier dagen na de val van het kabinet, meldt het NOS-journaal... Twee politieke partijen begonnen vandaag hun verkiezingscampagne. De PvdA en GroenLinks. En bij beide partijen stond dat onder meer in het teken van de Joint Strike Fighter. Bij de PvdA leidde dat vandaag tot een duidelijke stellingname. De fractie zal volgende week tegen deelname aan de ontwikkeling van het gevechtsvliegtuig stemmen. Hierdoor staat het kabinetsbesluit over de aanschaf van de Amerikaanse opvolger van de F-16 op losse schroeven. Partijleider Ad Melkert verandert van toon en spreekt zich op een PvdA-bijeenkomst in Den Bosch uit tegen de JSF. Zoals het er nu voor ligt, kom ik tot deze conclusie. Het risico voor de belastingbetaler is te groot. We moeten het zo niet doen. Drie dagen later, op 23 april 2002, stemt de Tweede Kamer over de JSF. Zoals Melkert een paar dagen eerder al aankondigde, gaat de PvdA tegenstemmen. De arme Frans Timmermans, die net de draai had gemaakt om er onder voorwaarden voor te zijn, draait nu weer langzaam terug. De eindafweging zijn we tot de conclusie gekomen dat het voorstel zoals dat door het kabinet op tafel is gelegd, toch te veel risico's voor de belastingbetaler met zich meebrengt. Dan stemmen wij over afzien van deelname aan de SDD-fase op level 2. Wie is voor deze motie? Timmermans. Voor de motie hebben gestemd 74 leden en daartegen hebben ook 74 leden gestemd. Het is 23 april 2002. In de Tweede Kamer staken de stemmen over een motie van D66... om af te zien van deelname aan de ontwikkelingsfase van de JSF. De PvdA stemt voor de motie. Twee dagen later wordt de stemming overgedaan. Weer staken de stemmen. Het wachten is op de verkiezingen. En dat duurt niet lang. Op 15 mei 2002 vindt er een politieke aardverschuiving plaats in Nederland. De PvdA verliest dramatisch. En de grote winnaar is de lijst Pim Fortuyn, de LPF. En die partij is een voorstander van de JSF. Het JSF-project kent alleen maar winnaars, zo zei staatssecretaris van Hoofd vanmiddag bij de ondertekening van de overeenkomst met de Amerikaanse overheid. Gisteren besloot de Tweede Kamer dat Nederland meedoet met de ontwikkeling van de Joint Strike Fighter. Een fragment van Twee Vandaag, van 5 juni 2002. Nederland doet mee met de JSF. Kort daarna wordt het contract getekend. En bij de ondertekening van het contract hoort een feestelijke toespraak... van staatssecretaris van Defensie, Henk van Hoof van de VVD. Dat betekent dat, na mijn inschatting, dit project alleen maar winnaars kent. De overheid, Defensie, de Koninklijke Luchtmacht, bedrijfsleven... maar zelfs de belastingbetaler zal hiervan profiteren. En daarmee heeft Nederland zich ingetekend... voor de ontwikkeling van de Joint Strike Fighter... De PvdA is het daar niet mee eens. Het verzet tegen de JSF vormt een prominent onderdeel... van de verkiezingscampagne van de PvdA in 2006. De partij maakt een parodie op de bekende film Charlie's Angels... waarbij Wouter Bos zijn angels erop uitstuurt... om het geld van de JSF te stelen bij Jan Peter... en terug te brengen naar de verzorgings- en verpleeghuizen... Die hebben het hadel nodig. Good morning, angels. Good, Good morning, morning, Walter. Alknem en Rutte overhandigen vanavond op het vliegveld... ontwikkelingsgeld voor de JSF aan president Bush. Zorg dat je het geld te pakken krijgt. Woohoo! Door de angels is de rust in het verpleeghuis wedergekeerd. Job well done. Luc Blom, Tweede Kamerlid voor de PvdA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 Het kabinet gaat door met het JSF-project. Het minderheidskabinet van CDA en VVD kreeg steun van LPF, ChristenUnie en SGP... om aan een volgende fase te beginnen van de ontwikkeling van de opvolger van de F-16. Dat Nederland meedoet aan de volgende fase... hoeft volgens het kabinet niet te betekenen dat Nederland de JSF ook koopt. Daarover moet het volgende kabinet een besluit nemen. Bij het tot stand komen van het kabinet Balken en De Vier in februari 2007, maakt de PvdA van de JSF geen breekpunt. Anders dan beloofd in het verkiezingsprogramma... gaat de partij akkoord met voortgaan op de weg van de JSF. In april 2009 staat het kabinet Balken en de Vier... met de PvdA dus, voor een moeilijke beslissing. Staatssecretaris Jack de Vries van Defensie wil een testtoestel van de JSF kopen. Weer een volgende fase in de deelname aan het JSF-project. De PvdA is daar niet blij mee. Vier uur. Het NOS-journaal. Hallo Duivenee de Wit. De Partij van de Arbeid wil nu niet kiezen voor de JSF. Dat zei PvdA-woordvoerster Eysink in het debat over de vervanging van de f 16 Staatssecretaris de Vries wil nog deze maand een besluit nemen... over de aankoop van twee testtoestellen. Maar de PvdA wil voorkomen in een miljardenproject te worden meegezogen... waarvan later zou kunnen blijken dat het onverantwoord is. Er volgt een Kamerdebat. En wat blijkt? De coalitie kan alleen bij elkaar gehouden worden met een bijzonder compromis. In een uitzending van Netwerk een dag later... bespreekt presentator Thijs van den Brink... dat compromis met PvdA-strateg Jacques Monash. In Den Haag heeft de crisis over de aanschaf van de Joint Strike Fighter een noodlanding gemaakt. De coalitie stelt de koop van de testtoestellen uit. En een kabinetscrisis is daarmee ten nauwe nood voorkomen. Nou, ze zijn eruit. Er worden geen testtoestellen gekocht op dit moment. Er wordt wel betaald. En als ze uiteindelijk niet mee gaan doen, krijgen ze een flink deel van het geld terug. Zo moet het toch weer samenvatten, denk ik. Hè? Ik denk dat we dat heel goed samenvatten. Wie heeft er gewonnen? Nou, ik denk dat de Partij van de Arbeid heel duidelijk heeft aangegeven. Dit besluit gaat nu niet vallen. Dus, dat, dus je kan heel duidelijk zeggen dat de Partij van de Arbeid dat, dat besluit gewonnen heeft. En voor de heer De Vries, check de Vries staatssecretaris, die, kan, die, die, die heeft het gevoel. Ik zit nog binnen mijn contract. Ik kan nog naar de Amerikanen toe dat we, dat we doorgaan. Ja, want de Partij van de Arbeid wilde nu echt voorkomen dat ze definitief mee gingen doen. Dat hebben ze bereikt. Ja. Het CDA wilde gewoon echt meedoen doen. En dat hebben ze eigenlijk ook bereikt. Ja, nou goed, daarom, daarom kunnen ze allebei hiermee leven. Het testtoestel wordt dus wel gekocht maar met de afspraak dat het vliegtuig terug mag... als Nederland uiteindelijk besluit om niet mee te doen met de JSF. Tenminste, Nederland mag proberen het dan terug te verkopen... tegen de dan geldende prijs. Het zal nog tot augustus van dit jaar duren... voordat het testtoestel ook geleverd wordt. In februari 2010 valt het kabinet Balken en de VIA... De PvdA wil geen verlenging van de missie in Oeroesgan. Het kabinet blijft demissionair tot oktober 2010. In de aanloop naar de verkiezingen, in juni 2010... voelt de PvdA de vrijheid zich uit te spreken tegen de JSF. En dat gebeurt in een motie in de Tweede Kamer in mei.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 Nou, dat zou betekenen dat het dus aanzienlijk duurder gaat worden. En, dat het, en je ziet ook, uh, wat ik ervan begrepen heb... Dat het, uh, dat het project ook in de Verenigde Staten in zwaar weer is. Nou, ja, dat is dus voldoende reden, gegeven de motie Hamer... om nu te zeggen van nou, dat gaan we niet doen. Job Cohen. Hij verliest in 2010, nipt de verkiezingen van de VVD. En dat leidt tot het gedoogkabinet Rutte 1. De PVV was ook tegen de JSF, maar moet als gedoogpartner wat inschikken. De trein dendert voort. In 2011 wordt een tweede testtoestel aangeschaft. In april dit jaar laat gedoogpartner Geert Wilders het kabinet Rutte 1 vallen. Er komen weer verkiezingen. En de PvdA Die maakt voor de tweede keer in een motie duidelijk... dat het wat haar betreft afgelopen is met de JSF. U hoort Angelien Ijsink in de Kamer op 5 uur.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 En daarmee is voor de tweede keer een meerderheid in de Tweede Kamer... tegen het doorgaan met de JSF. Hans Hille, de minister van Defensie... wil helemaal niet uit het project stappen. Hij vraagt de rekenkamer om te onderzoeken wat het kost om eruit te stappen... en wat het kost om ermee door te gaan. Vorige week woensdag kwam het rapport uit. De onderhandelaars kregen vandaag belangrijk advies van de Algemene Rekenkamer. Stoppen met de JSF blijkt duurder dan ermee doorgaan. Nu stoppen met de JSF is volgens de Rekenkamer weggegooid geld. Dat vinden wij niet voor de hand liggen. Daar is eigenlijk de twee testtoestellen betaald. Uh, en als je toch nog niet besloten hebt of je de JSF of een ander toestel aanschaft, kan je beter deze testfase afmaken. Al dus Saskia Stijveling, de voorzitter van de Rekenkamer. Stoppen met de JSF is duurder dan ermee doorgaan. Tenminste, als je uiteindelijk toch besluit om het nieuwe vliegtuig aan te schaffen. Er is wel een probleem. De toestellen zijn inmiddels zo duur geworden... dat het geld wat voor begroot is, 4 miljard euro... niet genoeg is om voldoende JSF-toestellen te kopen... om een fatsoenlijke luchtmacht in stand te houden. Als je toch zo'n duur toestel koopt... heeft dat grote gevolgen voor het hele defensieapparaat. Legt stuiveling uit. Heeft consequenties voor uh, andere operaties en voor de andere krijgsmachtdelen. Dus daarmee de hele defensie en daarmee de Nederlandse bijdrage aan de NAVO. En nog lager, als je dan toch binnen die 4 en miljard zou blijven, ja, dan heeft dat weer hele grote consequenties voor de bijdrage van de luchtmacht in de defensie-inspanning. Dus hoe dan ook, we zullen uh, het leger zeg maar, eventjes opnieuw moeten doordenken. Absoluut. Want er is gewoon domweg geen geld om te doen wat we nu doen? Absoluut. En zo gaat de aanschaf van de JSF naadloos over van de eerste fase... waarin het te vroeg is om definitieve beslissingen te nemen... in de tweede fase, waarin het te laat is om er nog op terug te komen. En dat leidt tot de volgende zin in het regeerakkoord van het VVDP van de A-kabinet... dat volgende week beëdigd wordt. Gelet op het rapport van de Algemene Rekenkamer ter zake zetten we de ontwikkel- en testprogramma's conform de Memoranda of Understanding voort... Het sprookje van de PvdA en de JSF. Een iets te duur uitgevallen straaljager. U hoorde een reportage van Kees van den Bos, Barbara Schreuders en Huub Jaspers... waarvan een deel eerder werd uitgezonden in 2008. De techniek lag in handen van Alfred Koster. Straks Jan Pronk, nu Robert Gray.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 Still set the table, still set it for you and me. It's become a habit, my own personal. Het Argos het Deuntje van de Week, Robert Cray en Coming Home. U hoorde Jan Pronk net al in de reportage. Deze week spraken we opnieuw met hem. Kees van der Bos vroeg de oud-minister wat hij vindt van de afspraak over de JSF in het regeerakkoord. Naar nou, mijn mening is dit uh, inherent tegenstrijdig. Het gaat nog steeds uit van de gedachte uh, dat een dergelijk toestel uh, noodzakelijk is, ja. wenselijk is. Uh, in. Uh, ...interventies, vredesinterventies of anderszins uh, elders in de wereld. Dat is naar mijn mening helemaal niet het geval. Uh, tweede, als je zegt dat je doorgaat met ontwikkelen en dergelijke... Uh -huh. ...en tegelijkertijd iets anders gaat onderzoeken dan hou je jezelf voor de gek. Want eigenlijk is iedere verdere bijdrage aan ontwikkelen, research... een enkel toestel testen... een verdere stap op weg die eigenlijk al was ingezet in 2002... waarvan ook minister-president Kok toen heeft gezegd de tering is geworpen, we hebben de beslissing genomen. Ja, toen u in het kabinet zat en daar niet gelukkig mee was, zou ik zeggen. Ik was er heel ongelukkig mee, maar uh, ik was echt ongelukkig met die beslissing. Alleen, ik heb me daar uiteindelijk bij neergelegd, omdat je toch niet in je eentje een maand voor de verkiezingen op basis daarvan afscheid kan nemen van het kabinet. Maar dat was ook eigenlijk mijn enige overweging. Maar Kok had natuurlijk wel gelijk. De wijze waarop we toen beslisten, betekende dat we uiteindelijk zouden gaan kiezen voor de aanschaf. Ik betreur dat zeer. Ja, maar iedereen zegt toch. JSF is een. Kijk, het is duur, maar het is wel een fantastisch vliegtuig. Ongetwijfeld. Het is een fantastisch vliegtuig om, uh, om de Russen te verslaan. Ja? Ja. Een fantastisch uh, vliegtuig in een groot conflict uh, tussen, uh, tussen grootmachten dat in de lucht wordt uitgevochten. Maar in Afghanistan bijvoorbeeld? oorlog in Afghanistan, Irak, uh, Syrië, Libië. Congo, Soedan, Nigeria, Pakistan noemt u dat allemaal maar op... Nee. Als je denkt dat je die grote conflicten, die escaleren... kunt verkleinen of oplossen door hooguit de lucht... zeer sofisticeerde bombardementen ja. af te voeren... dan vergis je ten ene malen. Waar, waarom vergis je je dan? Omdat, het, omdat die conflicten alleen maar opgelost kunnen worden... op een politieke wijze. Door groepen bijeen te brengen. En wanneer je vanuit de vechten, zoals... ...rebellen doen met bermbommen, hè? Ja. ...ongericht... ...slachtoffers maakt... ...onder burgerbevolking... Ja. ...in een land... ...waar verschillende partijen... ...en steeds meer met elkaar in conflict zijn... ...dan voed je dat conflict... ...in plaats van dat je dat... ...tot een uh, tot matiging... ...of tot een oplossing uh, brengt. Je, je zult dus gewoon... ...met troepen... ...als je wil interveneren... ...op de grond moeten zijn... Dat betekent wel dat je jezelf wat kwetsbaarder opstelt. Ook op je eigen troepen uh, kwetsbaar uh, doet zijn. Maar die kun je goed beschermen. Maar het betekent tegelijkertijd ook dat je dan vertrouwen kunt wekken... onder de verschillende strijdende partijen. En dat je hen met elkaar tot een conflictoplossing kunt brengen. Maar moet je, om, om op de grond in te kunnen grijpen... ik begrijp wat u daarover zegt... is het dan niet heel belangrijk om een heel goed gevechtsvliegtuig oh, ja. te hebben... om die grondtroepen te beschermen? Exact, dat zijn dus ge uh, gevechtshelikopters. Ja, die heb je nodig. Je hebt helikopters nodig, die vlakbij de grond zich heel snel kunnen verplaatsen. Die troepen heel snel kunnen verplaatsen om zo snel mogelijk ter plekke te zijn wanneer een conflict ergens weer escaleert. Dat type luchtmacht ten dienste van landmacht heb je hard nodig. Het is... Een stap op weg naar die drones. He, op, op een gegeven moment ja, op... heb je zelfs die vliegtuigen niet meer nodig, maar blijf je achter je bureau zitten en druk je op een knop. De Aan de andere kant van de wereld, ergens ja, ja. tussen 9 en 5. Nou, ja. Wie denkt dat op die manier conflicten tot een oplossing kunnen worden gebracht, vergist zich ten malen. Ja, dus het gaat uit, zegt u, van een verkeerde militair-strategische gedachte. Ja, zeer zeker. Deze analyse wordt blijkbaar niet gedeeld door de meerderheid van uw eigen partij. Ja. Komen. Ik, ik, dan ben ik van mening dat men zich gewoon vergist. Ja. Kijk, de luchtmacht heeft gewonnen. Het heeft tot buiten gewoon knap gespeeld destijds. Ja. Ja. Maar als je naar die hele geschiedenis kijkt... Hè, vanaf 2002, u zat erbij, met grote tegenzinnen... het kabinet wat ervoor besloten om, om, om ermee te beginnen. Uh, steeds zie je dat in uw partij, misschien om andere argumenten... dan die u net noemt, maar is er toch een enorm groot sentiment... tegen dit enorme dure gevechtsvliegtuig... Ja. Uh, maar toch op de beslissende momenten, vanaf 2002, maar ook bij de aanschaf van testtoestellen, bij onttekening van memoranda of understanding, zat steeds de PvdA wel in de regering als er weer een stapje gezet werd. Het hangt af van de aard en het karakter van dit soort besluitvormingsprocessen. Daarover wordt eigenlijk al een beslissing genomen helemaal in het begin. En er wordt continu gezegd, uh, want we hebben dan bepaalde belangen wat, bij een rol gespeeld. We kunnen he? nu niet meer terug ja. en we hoeven niet alles tegelijkertijd te beslissen. Ja. Uh, er is nog wel de mogelijkheid om weer bij te stellen en terug te keren. Ja. Maar men, deed, men kan weten, op basis van ervaringen, en kijk bij belangrijke infrastructurele projecten zoals de Betuwelein, uh, ja. je kunt niet meer terug, er ligt al te veel vast. Ja. Als wanneer het begin vast ligt, dan ligt de rest van de route ook vast. Dan moet je heel erg veel moed hebben ja. uh, en heel veel politieke statuur en invloed om daarvan te kunnen afwijken. Ja, terwijl in het begin gezegd wordt, nou we beginnen nog niet echt, maar we, we, we zetten ja. een paar stappen en dan kunnen we altijd nog zien. En dat is het dus nooit. Nee, want dan zit je ook nu in een situatie waarin de rekenkamer zegt... je kan er eigenlijk niet meer uit. Exact, er zijn altijd wel groepen... en ik zal me dus heel erg tegen van de rekenkamer... Uh, die op basis van een eenzijdige kijk uh, op het geheel... Uh, en dan beschikkend over... al wat autoriteit natuurlijk in Nederland samen terecht... want ik heb de rekenkamer verder zeer hoog... Uh, mm. Uh, dat besluitvormingsproces in een dergelijke richting sturen. Maar dan weer terug naar de dagelijkse politiek. Hè. Had Samson dan niet in dit kabinet moeten stappen als hij met dit besluit van de JSF. Nee, hij ja, had anders moeten we onderhandelen. Het wordt natuurlijk steeds meer duidelijk dat de manier waarop is onderhandeld uh, deze weken innovatief lijkt, uh, maar grote consequenties heeft. Uh, uh. Uh, dat, dat trekt diepe sporen in de samenleving. Hmm. Dus ik geloof dat dit een, een, een, een, ja, een spel is geweest, deze vorm van onderhandelen, waarvan we later zal zeggen, heeft me nooit meer. Ja. En u vindt Samsung had zijn poot stijf moeten houden om het zomaar uit te drukken. Ik weet eerlijk gezegd niet hoe. Vijf zijn poot was. Ik heb uh, inderdaad respect voor het Hij heeft een goed onderhandelaar. Hij heeft die Partij van Arbeid natuurlijk een, uh, een redelijke overwinning weten te bezorgen. Maar wanneer je gaat onderhandelen met een paar mensen in een kamer, een um, paar mensen maar, huh? twee, twee mm -hmm. tegen mm -hmm. elkaar, um, het wordt een totaal besloten situatie. Uh, je raadpleegt je achterban niet. Je raadpleegt je fractieleden niet. Um, dan is dat uitermate riskant, want je kunt dat niet allemaal overzien. Het zijn zulke ingewikkelde onderwerpen. Dat geldt natuurlijk voor de zorg en voor de defensie en het ontwikkelingsbeleid... en het financieel-monetaire beleid en het Europese beleid. Er, zijn, er is geen enkele politicus, Samson, nog daarna ook, hè, die alles echt wist... En goed kon weten en goed kon beslissen. zonder continu ook zijn eigen medewerkers. en deskundigen te raadplegen. Um, dus het is een riskante vorm van beslissen. En het is extra riskant omdat we weten dat in het Nederlandse parlementaire bestel. Enige periode waarin een bepaalde ombuiging, hervorming of doorbraak kan worden bewerkstelligd, nou juist is de kabinetsformatie. Daarna ja. ligt alles weer vast. Ja. Ja. En daarna is het alleen maar marginaal bijstellen. Ja. Uh, en dan ben je dus verantwoordelijk voor een aantal belangrijke dingen doorbraken en dergelijke, ja. uh, waarvoor je de eigen de draagwijdte niet hebt kunnen overzien. Ja, ja, ja, ja. En, en dat betekent. Wat betreft de JSF dat we nu weer een stapje hebben gezet op de bijna noodlottige weg naar aanschaf van dat toestel. Dat is wel mijn opvatting, ja. En, en het argument van de Rekenkamer, als we er nu uitstappen, kost het 130 miljoen. Dat overtuigt hij dan niet. Zo wat? Ja. De 130 miljoen op dit plaatje. Hè? Ja. Het gaat om uh, een miljarden. Ja. Ja? Ja. Misschien mag je blij zijn dat je voor dat geld er nog uit kunt. eerlijk gezegd viel me dat mee. Jan Pronk was dat in gesprek met Kees van der Bos En dat was Argos voor deze zaterdag. Straks trots in een bedrijf waarin Bas van Werven praat... met CMV-voorzitter Jaap Smit en MKB-voorzitter Hans Biesheuvel... over de polder en de perikelen van de nieuwe coalitie. Argos is er volgende week zaterdag weer. Ik wens u een heel goed weekend. U kunt alle informatie over ons ondertussen vinden op de site www vpo.nl slash argos. En ik zou zeggen, vlieg er even uit.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 Dit is Radio 1.